Je komt natuurlijk over de nieuwe liefde te spreken, uh, debat en liefde misschien wel, maar jouw gasten, Geeske Hoofdman, is cultureel antropologe. Heeft zij, is er nou een beschaving die verloren is gegaan, die zij heel mooi vindt? Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. en ik, ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV. Twee uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Op het Tahrirplein in de Egyptische hoofdstad Cairo is met woede en verbijstering gereageerd op de toespraak van president Mubarak, waarin hij zegt dat hij aan de macht blijft. De honderdduizenden gefrustreerde betogers skandeerden anti-Mubarak leuzen en zwaaiden met schoenen. In de Arabische wereld is het een belediging om iemand een schoenzot te tonen. Voor zover bekend is het op het Tahrirplein niet tot geweld gekomen. Al Jazeera en CNN melden dat honderden tot duizenden demonstranten intussen naar het paleis zijn getrokken waar Mubarak verblijft... Ook zijn er betogers bij het gebouw van de Egyptische staatstelevisie. Tot aan de toespraak van Mubarak heerste er een feestelijke stemming op het Tagria-plein... omdat de verwachting was dat Mubarak zijn onmiddellijke aftreden zou aankondigen. De stemming sloeg om toen Mubarak aankondigde dat hij aanblijft... en dat hij taken overdraagt aan vicepresident Suleiman. Welke taken dat precies zijn is niet duidelijk... maar de Egyptische ambassadeur in Washington heeft gezegd... dat Suleiman nu effectief de macht in handen heeft. In het Noord-Brabantse Halsteren is een lid van een carnavalsvereniging omgekomen bij werkzaamheden aan een praalwagen. De man van 44 was aan het lassen toen het door onbekende oorzaak een vat met chemicaliën ontplofte. Wat er in het vat zat is nog niet duidelijk. De man overleed ter plekke. De Zuid-Afrikaanse president Zuma wil fors investeren om de werkloosheid in zijn land aan te pakken. De regering gaat zo'n 900 miljoen euro in een speciaal fonds stoppen. Met dat geld moeten nieuwe banen worden gecreëerd. Een op de vijf Zuid-Afrikanen is werkloos. Vooral onder jongeren is er veel werkloosheid. Touma zei in zijn jaarlijkse toespraak tot het volk dat hij zich zorgen maakt over de situatie. Hij riep ook bedrijven op om zich aan te sluiten bij het initiatief. De oppositie heeft sceptisch gereageerd op het plan. Zij vinden dat het te weinig concreet is. Dan nog het weer. De regen trekt naar het oosten weg... en in het noorden is er kans op mist. Het is 3 tot 8 graden. Morgen grijs en druilerig en 7 tot 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Een hele goede nacht en welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtzuster. programma dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet om de nachtzuster draait, maar om jou. Want, wat is het principe? Iedereen heeft wel een vraag. Gewoon een vraag waarvan je denkt het zou leuk zijn als ik die vraag eens aan een deskundige voor kon leggen. Nou, dat kan, want er luisteren heel veel deskundigen op allerlei gebieden naar Nachtzuster. Dus bel gewoon even naar 0800-1121 en leg je vraag voor aan het Nederlands luisterpubliek. Dat mag een vraag zijn waar je al jaren mee rondloopt... maar het antwoord niet op kunt vinden. Of een vraag die je nu net te binnen schiet en denkt... hoe zou dat nou eigenlijk zitten? wel even 0800-1121. Mailen kan ook nachtzuster-omroepmax.nl. En je bent ook van harte welkom op de chat. Die vind je door te surfen naar www.nachtzuster.net. En dan staat er zo'n links een balkje waar je de chat aan kunt klikken. Je vult je naam in en je komt zo hopla terecht bij een groep mensen... die allemaal dit programma volgen en daar met elkaar chatten. En het leukste blijft altijd als je even belt, want we willen jouw stem liever horen dan de mijne op Radio 1 0800 1121. Ze legt haar coole handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan.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 ik lig hier te beven en te zweten, visje in de koets en kippen wel. Dus al zeg maar, blijf ik wel in leven, hou me even vast dan lukt dat wel. Nacht sister. wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. brand van binnen. Nacht zusten, wat ben ik zonder al je zorgen. Nacht, al ik je morgen. Nacht <lacht> Moet ik zonder jou beginnen? zuster, ik brand van binnen. Nacht zuster, de pijn. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? zuster, val ik de morgen? Nacht zuster, doe iets aan de pijlen. Zonder jou beginnen, nacht zuster. Ik brand van binnen, nacht zuster. Nacht zuster, wat ben ik zonder oude zorgen? Nacht zuster, haal ik de morgen. Nacht zuster, iets van de pijn. Nacht zuster, Nacht zuster, Nacht zuster, auw. Iets de pijn, de pijn, de pijn, pijn. Nacht zuster. Nacht zusten Nacht zusten Nacht zusten Nacht Ernst Jans en Henny Vrienten. En Jan en Jan volgens mij. En doe maar vormden zij samen. En het nummer heet Nachtzuster. Je luistert naar Radio 1. Je luistert naar Max. En uh, de komende vier uur staan jouw vragen, maar ook jouw antwoorden centraal. Ik heb je hulp hard nodig. Als je rondloopt met een vraag. Nou, dan kun je eigenlijk de toon van dit programma zetten door die vraag voor te leggen aan het publiek. En dan gaan we het daarover hebben de komende uren. Dus wil je de inhoud bepalen? Bel dan nu 0800 1121. Dat deed Anne ook. Goedenacht Anne. Goedenacht. Hallo. Eh, ik eh, heb een volgende vraag. Ik heb laatst een soort powerpoint gekregen via de computer. En daarop was, eh, van, op een boot hadden ze dat opgenomen. Een hele serie foto's van een vulkaanuitbarsting. Ergens in een oceaan, waar weet ik niet meer. En daar is naderhand een eilandje ontstaan. En dan heb ik me afgevraagd, van wie is dat eilandje? Want dat is heel nieuw, dat was voor niet. Ja, ja. Ik, ik, ik denk, is dat van die mensen die met die boden, met dat Jacht of wat onderweg waren... <laughs> en daar allemaal die foto's van gemaakt hebben? Ja, van wie is dat? Jij denkt, als ik aan het varen ben en ik zie een vulkaan en ik zie een eilandje ontstaan... is het mijn eilandje, want ik heb het gevonden. Ja. Ja. Ik heb het zien gebeuren. Die, die mensen, ja, het stond er al bij. Ze waren heel verrassend. Ja, dat was echt een heel wonderlijk dat ze het ontstaan van een nieuw eilandje hadden gezien. Ja. Maar dat stond niet bij. We hebben dat geclaimd of we hebben dat die of die naam gegeven. En toen dacht ik, ja, wie, van wie is dat ding nou eigenlijk? Stel voor. Die, die mensen denken, we hebben dat zien gebeuren. Wij claimen dat en we noemen dat eilandje, ja, weet ik wat, voor een naam. Ja, het is wel, dat is wel grappig. Als je er snel een snelle vlag in zet... Dan, uh, dan mag je hem houden, denk ik. Ja, ik dacht ik ook. Ik denk, ja, god, die mensen die hebben, die zijn onderweg. En ja, dat was echt heel mooi. Er waren hele mooie foto's dus van. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ik, uh, ik vind het een, een goede vraag. Dit zijn nou echte nachtzustervragen. Ja, ik vond het ook. Ik denk, ja. ja, dat moet je toch eens een keer verhaaien. En uh, ik moet altijd heel vroeg uh, zijn, want uh, ik, ik slaap normaal om deze tijd... Wat zegt? Slaap je normaal om deze tijd? Ja. Dan, dus je denkt ik blijf wakker dat ik de eerste ja. ben met mijn vraag. Ja, daarom. En ik moest er altijd heel vroeg bezig. Want na drie uur bel ik niet meer, want dan hoor ik niks meer. Nee. Dat dan hoor ik nog wel, maar ik. Uh... Ik, ik, ik, eh, ja, dan lig ik eigenlijk zo te wachten tot ik in het slaap val. Nou, ik vind het een goede keer timing. De is het wat langer... en de andere keer is het wat korter dat ik eh, jullie programma hoor. Ik, zei, want ik zit natuurlijk altijd een beetje met het probleem... want mensen, ik merk dat veel mensen toch vaste luisteraars zijn... dus die snappen het principe van het programma... maar ik denk altijd, als ik om twee uur begin... moet ik nog even duidelijk uitleggen wat het principe is... met de vragen en de antwoorden. Ja. En nou dacht ik juist vannacht voor het eerst... dacht ik, ik zeg een keer... Jij bepaalt de inhoud van het programma, wat natuurlijk helemaal waar is. Ik denk misschien ja. dat dat bij mensen denkt... oh ja, ik moet echt even bellen met mijn vraag. En, en juist als ik dat zeg, dan bepaal jij niet, niet alleen de inhoud van het programma, Anne, maar je bepaalt ook even de volgorde. Dus jij bent de eerste. Ja. En dan, omdat jij om drie uur wil uh, slapen, beloof ik je nu ook... dat iedereen die voor drieën belt met antwoord... gaan we ook meteen in de uitzending doen. Dat, dat goed, jij prima. voor drieën... En het, zijn, ja. het zijn natuurlijk internationale wateren of interterritoriale. Ja, of ik, is... ik zeg dat, maar dat, ja, dat is het, maar het is internationaal. Want de oceaan is niet van, van, van dit of dat land. Nee. Want er zijn ook geen grenzen. Je, je stapt hier in die, op die boot of je rijdt weg en je gaat naar Amerika. Ja, er is niemand onderweg. Je zegt, maar je gepast even zien nee. of je schrijft een grens. Nee, nou ja, het is meer ook als jij daar op dat eilandje gaat zitten... en je zet er een, uh, je zet er een schuurtje op en een geit en wat ja. kippen... En er is ja, er niemand dan die dat tegen jou zegt, hé, hey, dit is mijn eiland. Ze zegt, nee ja. hoor, ik zag hem het eerst. <laughs> maar Anne, ik... ja? maar stel nu dat je een eilandje zou vinden. Wat zou je meenemen? Wat ik mee zou nemen? Ja. Uh, ten eerste een heleboel boeken heb ik altijd gezegd aan mijn radio. Ja, ik weet niet hoe de ontvangst daar is. Dat moeten we even regelen ja, nog, hè? Uh, nee, anders ga ik niet naar een ander boek heb ik gezegd. Nee, dat gaan dan we onderwoon... gewoon niet. Nee, dat kan ik, nee, dan blijven we thuis. Ja, met met dat is ook net radio, zo prettig. Zonder radio en zonder boeken, ik geloof niet meer dat ik het dan ook interessant hier vind. Nou ja, er gebeurt natuurlijk een hoop. Je hebt haaien, en ja, uh, tegenwind. Ik ben niet ja, die zijn met de groot, ja. maar uh, de kleine visjes zijn <laughs> wel lekker, maar uh, nee, haai je weer de kippen. Nee, hij lust ik niet. Nee. Nou, Anne, ik ga mijn best doen. Van wie is een eilandje als het ontstaat na een vulkaanuitbarsting? Ik vind het een prachtige vraag, dankjewel. Ja, goed zo. En goeienacht. Uh, nou, een uitzending nog. Ja, dat gaat het. Het eerste ja. uur komt goed. Daarna hebben we nog die helemaal goed. geen vragen, want we moeten voor drieën dit helemaal afronden. Goed zo. Dus, maar dank je wel. Doe je best. Goed, dank je. Dag. Jezelf rusten. Dag. Gertjan. jan Hoi. nacht. Oh. Zo. Jij hebt er zin in? <laughs> ja, nou ja. Ja, ik ben uh, bijna klaar met. Uh, ik ben, uh, bijna klaar met mijn werk, dus nou ja, dan uh, vind ik het eigenlijk ook schik. Laat me raden. Je bent onderweg met een lading um, nieuwe peren. Nee, oh. nee, ik zit in mijn luxe wagen in huis, Maar ik had huis. Maar uh, ik ben inderdaad wel vervraagbaar. Ja. Oh, maar je hebt hem geparkeerd en je bent nu onderweg naar huis. Just. Hé, lekker. Nou, dat, ja. uh, lekker in je mandje straks. Maar eerst nog even het antwoord op je vraag zoeken. Ja, nou ja, goed. Ik heb, daar zit ik eigenlijk al, al, al een... Uh, nou ja, ik, ik, ik, uh, ik heb dit programma al wel vaker gehoord. En ik zit elke keer te dubbel. Zal ik eens bellen of niet? Nee, niet doen hoor. Nou ja goed, dat snap ik. <laughs> <laughs> en uh, nou had ik voor mezelf eigenlijk, nou maken ze een uh, Betuwe-lijn of ze maken een uh, Noord-Zuid-tunnel. Uh, en daar komen hele hele interessante mensen bij en die zeggen van nou dat gaat uh, om en nabij de 150 miljoen kosten. Ja. En dan gaan ze daarmee aan de gang. ja En dan blijkt het in één keer niet, nou ja zeg, 153 nee. of 160 miljoen te kosten. Ja. Dan kost het gewoon in één keer 400, 450 miljoen. en dat, <laughs> als ik nou hebben mijn ouders toevallig voor een x aantal jaar terug een uh, nieuw huis uh, laten zetten yeah. en er komt er gewoon een aannemer en die zegt nou dat kost ongeveer zoveel yeah. en die zit daar dan een keer een paar duizend euro naast maar nou ja, niet, niet in één keer uh, 30 of 40.000 euro. Nee. nee, en je hoort ook nooit: je hoort nu nooit van. Ja, naar nou zo'n tunnel die gaat 150 miljoen kosten. En dan, zijn, dan opeens. Ach, we zijn al aan de andere kant en het kostte maar 95 miljoen mensen. Ja. Dat hoor je nooit. Het is altijd. En dat is. Nou ja, goed, ik neem aan dat er mensen zijn die huren ze in en die kunnen dat verschrikkelijk goed uitrekenen. Ja. En, en dat kan of ik niet. me bijna niet ja. voorstellen, dat als je zo, zo, zo vreselijk goed bent... en je verdient hartstikke veel geld... dat je nog even een miljoen of honderd, uh, nou ja, ja. dat had ik even niet gezien. Ja, en ik denk dan altijd... je kunt nog onderweg een dinosaurierenskelet tegenkomen toevallig... als je aan het graven bent. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar ik heb altijd geleerd... ik heb toch ook wel af en toe een budgettering op moeten stellen... en dan heb ik altijd geleerd, dan heb je het postje onvoorzien. Ja. En daar zet je de dinosauriër onder. Nou ja, dat zou ik dan wel doen. Ja, Nee. En daar snap ik gewoon helemaal niks van. Dus het is en niet alleen met een noord zuid Maar ook als ze, ja, weet ik veel, een nieuwe weg moeten maken. Of, of een nieuwe dam, of weet ik veel wat. Het ja. is altijd, ja het kost ongeveer 100 miljoen. Ja. En dan, oh ja, nou we zitten er even naast. Het kost even 300 zo. Drie, of, ja, of een gevechtsvliegtuig. Ja. Nou ja dat, dat weet je toch ook zoiets. te <laughs> dat is ook zoiets. Dan, dan hebben ze zo'n uh, John Strike Fighter. Nou ja, hoeveel hoe, hoe kost het om daar aan mee te doen? Ja. Nou ja, zoveel. En, en dan zitten ze er ook echt miljarden naast. Ja. Dat, dat snap ik niet. Ja, ik denk, ik denk. Toch, ik heb daar ook wel eens over zitten, zitten piekeren, inderdaad, met, die, uh, uh, met, die, met dat vliegtuig. Um, ik denk dat als je de post onvoorzien naar waarheid erbij zet, dan ja. wordt het zo duur dat niemand er meer aan begint. Nee, oké. Okay. Maar goed, ik bedoel, dan is het nu natuurlijk achteraf wel zo. Wie hou je eigenlijk een klein beetje voor de gegen? Ja, dat is ook zo, want je, maar, want je weet van tevoren dat mensen zeggen niet... als jij opbelt en je zegt van nou, ik ben voor drie vijfde van de tunnel... maar het geld is op, dus zullen we maar stoppen. Dan zegt niemand, ja, inderdaad, laat maar liggen. Dat, ja. dat, dat weet je van tevoren. Nee. Dus het is meer de mensen die... Uh, ik zeg tegen jou van goh, ik wil graag een... Uh, uh, een lading uh, uh, badminton shuttles laten vervoeren, dan zeg jij tegen mij: van, Nou, dat is goed, dat, dat kost je 150 euro. Ja. Ik weet ik veel, ik heb geen verstand van, maar ik roep maar wat. En dan, en dan, dan zeg ik nou: Ja, ze moeten naar Zeeland. Dan zeg jij niet, dan bel jij me niet op. Zeg je niet: Hé, hey, Astrid, met Gert-Jan, ik zit in Barneveld, het geld is op. Ja. Dus is het dan jouw schuld dat jij dat verkeerd hebt ingeschat? Of ben ik gewoon een Oen dat ik er iedere keer maar weer intrap? Daar, daar ken je dan, dus je vraagtekens bij stellen. Ja. Ik, uh, ik ben een beetje bang dat er niemand over gaat bellen. Oh. <laughs> ja, want de mensen die hier verstand van hebben... dat zijn of de mensen die in de aannemerswereld zitten... die ja, willen daar natuurlijk niet zo... Laten wij hier maar niet op reageren. Nee, ja, of het zijn de opdrachtgevers en die denken... ja, ik kan wel bellen, maar dan moet ik toegeven... dat ik iedere keer uh, verkeerde ja. schattingen uh, ja. uh, aanneem. Ja, goed, oké. Okay. Maar je weet het niet. Ik weet dat er bij de... Uh, uh, hoe heet het ook weer, Dat het over de snelwegen en zo gaat. Uh, de Rijksdienst van het Wegverkeer, heet het zo. Ja. Ja. Daar werkt een hele aardige meneer. Ik ben zijn naam kwijt. Ja. Maar die wordt zelfs nog wel eens door wegwerkers wakker gebeld... als het over wegen gaat en dergelijke. Juist. Dus we uh, hopen dat mensen die meneer nog even wakker willen bellen... en anders ja. is er misschien wel iemand die daar gewerkt nou, heeft. Ja, of, uh, die... Ik mag het rustig af. Ja, ik vind het een prachtige vraag... Oké, okay, dankjewel. Moet je nog door tunnels? Wat zeg je? Moet je nog door tunnels voordat je thuis bent? Uh, dan moet ik even denken, nee. Oh, nee, gelukkig, want uh, ja, stel je voor dat die nog niet af is, dan rij je erin. Ja, dat nee, zou dat niet best Nee, maar dat komt pas goed. Oké, okay, nou, nee. doe je best. Dankjewel voor dankjewel. je vragen, Jo. Goeie nee, reis heel, nog. heel veel succes met je programma. Dankjewel. Groetjes, hoi je. Dag. Hoi. Ramon. Hoi. Hey, Ramon. Hi. Hallo. Hoi, ik heb eigenlijk een hele makkelijke vraag. Kijk, dat zijn de leukste, want ja, dat valt je, vies tegen. Ja? ja, meestal wel, ja klopt. Ja. Um, als je een pannetje met water opzet om te laten koken. Ja. Op een gegeven moment wordt het 100 graden. Ja. Dan uh, kookt het dus en dan krijg je allemaal van die kleine luchtbelletjes onderaan de pan die erboven komen. Ja. Waar komen die luchtbelletjes vandaan? Oh, ja. Want die blijven maar doorgaan, want het gaat onbeperkt door die luchtbelletjes. Ik moet er ergens voorbij komen. <laughs> ja, dat je denkt, er zit een gaatje in de pan. Ja, zoiets, maar uh, dat kan eigenlijk ook niet. Dat is niet zo, nee. <laughs> wat een leuke vraag heb ik vandaag. We zijn nog maar net begonnen. En ik heb vragen over eilandjes, tunnels en luchtbelletjes. <laughs> ik ben meteen al, uh, meteen al helemaal op dreef. Ja, maar, uh, kook je nog vaak, Ramon? En, uh, heel af en toe, maar. En wat kook je dan een ei? Ja, bijvoorbeeld, of als je. Uh, Weet ik denk als je kookt met, met water, dan uh, zie je altijd van die bubbeltjes. Maar denk, ja, waar komen die toch vandaan? Ja, ik zet ik, ik nooit meer water op. Ja, ik zet wel water Ik doe tegenwoordig altijd kokend water in de pan. Ja, oké, okay, maar dan kookt het ook. Ja, nee, dat is waar. Het blijft bubbelen natuurlijk. Ja. Ja, nee, waar komen de bubbeltjes in het water vandaan als je water kookt? Prachtig, Ramon. Waarom ben je, waarom ben je wakker om twintig uh, minuten over twee? Ik was nog wakker ik ga zo meteen uh, proberen te slapen. Oh, nog zo een. Dus de moet al deze vragen moeten ook afgehandeld voor drie uur. Want dan willen Anne en Ramon slapen. Dus <laughs> Gert-Jan thuis. Dan beginnen we om drie uur weer met een schone lijn. Ik doe mijn hartelijke best voor je. In mijn hart. hart hartstikke, ik doe hartstikke mijn best. Ja, dankjewel, Ramon. Heel goed. Goeiedag. Ja. Dag. Eilandjes. Als je een eilandje ziet ontstaan door een vulkaan. wat is dus onlangs gebeurde. Um, van wie is dan dat eilandje? Een tunnel. Waarom kunnen mensen toch niet uitrekenen hoeveel een tunnel precies gaat kosten? Waarom, waarom varieert het bedrag dat het uiteindelijk kost soms met miljarden euro's? En um, ja, als jij denkt van, weet ik wel, die antwoorden op die vragen. Bel dan even 0800-1121. En Ramon dus, wil dus graag weten waar de luchtbelletjes vandaan komt als je water kookt. 0800-1121. Dit is Hot Water. Hot water level 40 toen, aanleiding van de vraag van Ramon... over waarom er in kokend water luchtbelletjes ontstaan. Waar, komen, waar komt die lucht vandaan? Waar komen die belletjes vandaan? 0800-1121. Helen, goeienacht. Hallo, Frit. Nou, pas maar los. Ja, nou, ik vraag me al een, een hele tijd af hoe het komt... dat baby's, want heel erg veel baby's, kaal worden geboren. Oh ja. Ja, dat vind ik zo intrigerend dat ze pas later haar uh, krijgen. Uh, niet allemaal, maar wel heel erg veel. En uh, ja, omdat nou, ik toch over kaal heb... Ja. snap ik ook niet hoe het nou komt dat mannen kaal worden. En vrouwen niet. Snap jij dat? Ja, het heeft iets met hormonen te maken, maar waarom dat nou is... Ja, ja, dus het is wel ja. makkelijk. Hormonen, hormonen. Als je iets vraagt dat een man en een vrouw, dan altijd hormonen... Ja, maar dat komt omdat er waarheid in zit. Dat is het nadeel van clichés, hè? Ja, ja clichés zijn <laughs> Dat klopt, ja. Ja, ik, ik dacht vroeger, dacht ik altijd, dat uh, baby's... Ja, de radio staat nog aan, denk ik, of niet? Ik hoor zo zelf op Ik Leek de radio goed? uit. Oh. Hm. Nee, ik, ik dacht vroeger altijd dat baby's kaal werden geboren... omdat ze nog niet af waren gewoon. Want haar heeft natuurlijk meer tijd nodig om te groeien dan... Uh, nou ja. Dan uh, bij baby's in ieder geval uh, longen of zo. Dat is helemaal niet ja, natuurlijk, denk ik, terwijl ik het nu zeg. Maar goed, ja. maar het is niet waar, want alle drie mijn kinderen zijn met een enorme uh, de bossen haar ter wereld gekomen. Mm -hmm. Dus het verschilt ook heel erg per kind. Ja, dat is wel waar. Ja, sommige baby's hebben dan een heleboel haar. Ja. Klopt. Maar heel veel baby's die zijn kaal, of zo goed als kaal. Ja. Maar en dan, dan zou het nog logisch zijn als de jongetjesbaby's kaal werden geboren. Want ja, die worden meestal of vaak ook soms ook later weer kaal. Maar dus, ja. dat ook dat heb ik proefondervindelijk even uitgezocht. Kan ik ook zeggen dat het niet zo is. Ja, want meisjes worden ook soms kaal geboren. Ja, precies. Ja. Nou. Ja. Nou, het, is, uh, het is een goede vraag zeg. Heb je nog uh, geboortes gehad in de omgeving onlangs? Um. Nee, niet onlangs, nee. Nee, Want nee, mijn eigen zoon is al een tijd geleden geboren. Maar ja, die was niet helemaal koud. Die had nog wel wat, wat, wat haartjes hoor, op zijn hoofd. Maar hoe nou, oud is, is die boshaar. nu? Mijn zoon is 40. 40? Ja, ja. Ah, dan weet je, maar je weet het nog wel dat hij geboren werd met een uh, bos of. Uh... Nou ja, dat weet ik wel. Ja, kijk, de geboorte van je kinderen vergeet je natuurlijk. Nee, hè? dat blijf je een beetje bij, inderdaad. Dat is waar. Ja, dat maar al, ja. maar dat, dat, ik moet zeggen dat ik ook wel een hoop dingen vergeet, hoor. Ja? Ik weet bijvoorbeeld niet meer wanneer de middelste ging, uh, uh, ging lopen. Oh. Oh, nu ik over nadenk, weet ik het weer. Want het was laat. Het oh, was ja. laat. Maar ja, al die, ja, het. Al die, in het begin denk je van, oh, nu tandjes en nu zitten en nu dit en nu dat. En dan de, de, later weet je niet meer. Tenminste, ik weet het niet meer, precies. Oh, wat zonde. Ja, ik heb een boek bijgehouden. Ik heb dingen opgeschreven destijds. Ja. En vogeltjes erin geplakt en een stukje haar erin geplakt en zo. Kijk, en, dat, dat moest je toch ergens tijdens... vandaan knippen. Ja. Ja. Ja, is die maar... ook van kleur veranderd? Want uh, dat heb ik, ik, de, de, mijn kinderen zijn allemaal met van dat hele, hele donkere haar geboren. En de, jong, of de oudste twee zijn toch echt uh, blond geworden? Nee, nee, dat niet, nee. Niet maar ik heb ver, een verkleurd. neef, ja. of eigenlijk een achterneef. Ja. En die is gewoon geboren met heel licht blond haar. En die is nu gewoon zo'n zout- en peperkleurtje. Oh. Ja. oh, dat is weer precies andersom. Ja. Hmm. Nou nee, ja, dat is, uh, het is in, in ieder geval een vraag om die het voorleggen aan het luisterpubliek publiek waard is, inderdaad. Ja, ja. Ja, vooral die kaalheid. Die blijft me gewoon echt bezighouden. <laughs> ja. ja, ik ben een vrouw, ik ben niet kaal. Nou ja, je hebt ook vrouwen die kaal worden. Nou, maar je, dat is een uitzondering. En ze ja. meestal een ziekte ja. of zo. Ja, dat is weer wat anders. Weet je maar... dat heel veel mannen het heel erg vinden dat ze kaal worden? Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Ja, ik vind het nooit zo... Ik, vind, ik, vind nooit zo, uh... ik denk nooit van, goh, wat lelijk, je wordt kaal. Sommige mannen worden ook al kaal als ze in de twintig zijn. Dat vind ja. ik ook zo raar. Ja. Door en kaalheid hoort voor mij bij oudere mannen. Oké. Okay. In de twintigers of dertigers. Bedoel, ja. Uh... Ja, en dat zit dan wel weer in de familie vaak, hoor je... Dan ja, ja, maar het lijkt wel alsof tegenwoordig mannen veel meer kale mannen rondlopen dan vroeger. Echt waar, oh wat erg dat je dat zegt. Nu ga ik daar de hele tijd op letten, <lacht> <lacht> maar volgens mij wordt het ook dankzij Gerard Joling. En en uh, er was ook zo'n voetbaltrainer, en dat weet ik nooit, want ik zit niet zo in de voetbaltrainers. Nee, maar die ook de, niet, daar daar is het dan een ding bij. En dan oh. ja, als als die het er dan over gaan hebben, dan ga je erop letten. Dat is eigenlijk heel stom ja. Maar Gerard Joling heeft echt van die gaatjes in zijn hoofd laten prikken en nieuwe haren erin laten steken. Ja, echt waar. Wat vreselijk. Ja. wees blij dat je een vrouw bent. Zeg, ook al een machtig, wat lijkt me net erg. Ja, ja ik, het lijkt mij niet zo erg hoor. Ik heb de toevallig vandaag, kwam ik iemand tegen die werd ook een beetje kalig. Die had gewoon allemaal zo heel kort geschoren. Dat stond wel heel stoer, vond ik. Ja. Dus. Ja. maakt het uit. Maar het is ja. net zo, ik, heb, ik heb ook ontdekt in dit programma... dat mannen, uh, dat mannen ook... Een, ik zit nu over mannen te praten, alsof ze niet luisteren, maar goed. Maar mm. dat veel mannen het heel erg vinden als ze dunne beentjes hebben. Oh ja? Heb ik hier geleerd. Oh. Ik had een oh. beller die daarmee zat... en prompt dat ik allemaal reacties kreeg van mannen... dat ze dat ook hadden en zo erg vonden. Ik heb nog nooit, het is mij nog nooit opgevallen dat ik dacht van... God, wat een dunne beentjes heeft die man... Nee, ik ben er altijd over nagedacht nee. Hij wel als hij kale benen heeft. Dat, nee, <laughs> dat is onzin. <laughs> Goed. Ja, dus... Dat is ook zo raar. Ja. Want de mannen hebben wel behaarde lichamen en vrouwen ja. dus weer niet. Dat is ook Ik bedoel, ik, het, het, Ja, het is voor mij onbegrijpelijk. Waarom zit het verschil in haar? Ja, hebben mannen haren nodig als ze een mammoet gaat vangen, hè? Want, gaan vangen? Want daar komt het meestal toch vandaan? Mammoet, maar dat was in de ijstijd. En ja, maar daarom de... hebben mannen meer spieren, omdat die moesten erop uit en, en, uh, en, en, en, en een mammoet vangen. En daarom kunnen wij beter organiseren, omdat wij besjes moesten plukken... en moesten checken of ze wel eetbaar waren en ze op volgorde leggen. Ja, nou ja, vrouwen gingen ook op de jacht, maar die jaagden de kleinere dieren, hoor. Dat moet ja. ik me laten vertellen. Ja, maar daar hebben we dus niet van die grote spieren voor. Maar waarom hebben we daar geen haar bij nodig en mannen wel? Ja, en waarom hebben wij wel haar op ons hoofd en mannen niet? We even zo uh, Nou, sommige mannen, mannen. realiseren, ja. ja. Maar we beginnen even met de basisvraag: waarom worden veel baby's kaal geboren? Ja, ja. Ik Wat zeg we 0800 1121. Ik doe mijn best, Helen. Ja, oké, okay. is goed. Dank je wel, hè? Oké, heel erg. Dank je. Doei. Geurt-Jan? Goedenavond. Goedenavond. Uh, ochtend. Goedenochtend. Je wil weten waarom ik reageer waarschijnlijk? Ja, maar ik kan ik natuurlijk ja. gewoon vragen. is wel zo vriendelijk. Waarom reageer je, Gert-Jan? Nou, op heel andere vragen dan over het kaal zijn en zo. Maar dat, dat vond ik ook wel interessant eigenlijk. Ja? Ja, ik heb ook drie kinderen die dat heel erg verschillend beleefd hebben. En ik heb het er ooit met iemand over gehad. En die zei, het is allemaal terug te leiden naar de hormoonspiegel. Ja, hè? zie je wel. Ja. Ja. Ik heb er helemaal geen verstand van. Maar die zei van, nee, het is echt per, per persoon, per kind per samenstelling verschillend. En uh, afhankelijk daarvan krijg ik kinderen met krullen... die kaal zijn of kaal worden of wat dan ook. Maar heb jij, heb jij drie kinderen met, die met verschillend haar geboren zijn? Ja, feitelijk wel. Oh. Ja, want het, ik bedoel, alle drie mijn kinderen hadden zo'n... Zo een beetje, zo, ik wil zeggen, een afro-kapsel, maar het stond in ieder geval recht overeind in een grote bos donker haar. Dus het nou, was in, het in ieder geval klein, bij alle het drie, drie hetzelfde. Ja, over het algemeen, maar de een was echt uh, vol krullen geboren en daarna zo kaal, als ik weet niet hoe. Oh, dat kan ook nog, hè? dat ze met ja. haartjes geboren en dan later kaal, ja. Ja, en die, die is echt tot, tot, tot haar tweede Kojak genoemd, ook al was ze een meisje. Ah. Ja, maar ze heeft een, echt nu prachtige slag haar en een hele andere kleur. Oh. Ja, het is goed dat blijkt gekomen. Het toch ja. iets om te zijn. En die andere? Uh, Eén daarvan is blond geboren met krullen en heeft nu stijl, uh, uh, nou ja, zeg maar even donkerblond haar. Oh. En de derde heeft het gewoon gehouden zoals het was en die is nog steeds met blonde krullen. Oh, dat is wel gek hoor. Dat vind ik wel gek. Allemaal ja, zo verschillend. Uh, vond ik ook, maar tot iemand zei hormoonspiegel en toen, toen begreep ik het ineens. De, ja, waarom? <laughs> ja. Nou, ja. Nee, maar uh, hormonen hebben heel veel uh, invloed, schijnt het, op stemming en op uiterlijk. En op ja. Ook. Dus, uh, ja, ja, ja. Ik geloof het, dan kan maar. Ja. Nou ja, um, uh, ja, maar je belde niet over het haar. Nee, het begon over, over het kookpunt, zou ik maar zeggen. Ja, de bubbeltjes want, want in het water. De bubbeltjes is, uh, zodra water overgaat naar gas uh, ontstaan er bubbeltjes. Ja, maar dan kunnen die toch ontstaan, ontstaan, ontstaan? Dat moet toch een reden hebben? Kan toch niet zomaar ja, vanuit het niets lucht ontstaan? Uh, je, nee, dat is nou de eigenschap van water. Uh, water is zeg maar de hele basis van temperatuur. 0 graden is het uh, vriespunt. Dat is wanneer ijs overgaat tot water. Ja. En 100 graden is wanneer water overgaat tot gas. Dus uh, water zeg maar, verdampt als het ware terwijl het onderin ja. het pannetje zit. Want daar is het het dichtste bij de warmtebron. Ja. En die damp moet omhoog en dat is dan natuurlijk een belletje. Ja, jij hebt het al helemaal begrepen. Het is eigenlijk te logisch gewoon voor woorden. Ja, zo simpel is het ook, ja. ja. Okay. Volgens mijn uh, natuurkundeleraar van uh, heel veel jaren geleden. Ja, nou ja, ja. Dat, is, uh, dat is toch ook fijn. Dan is het alweer ja, beantwoord. Kan, kan, kan Ramon ook lekker naar bed? Vind ik ook. Ja. Of hij moet nog even willen blijven luisteren toe. Ja, ik geloof niet dat het... Nee... Dat, uh, dat mag je helemaal zelf uitmaken. En wie ja, weet belt er nog iemand die zegt, nee joh, dat is helemaal niet waar wat die Gert-Jan zegt. Dat krijg je ook nog wel eens. Nee, want dat mag ook van harte natuurlijk. Ja. Uh, had je nog wat? Nou ja, hooguit over het uh, <laughs> afgeven van prijzen en zo. Ja, over Kijk, tunnels mooiste, en dergelijke, ja. Ja, bijvoorbeeld. Het mooiste is gewoon het afgeven van een raming. Uh, dan mag je gewoon wat roepen en als het duurder wordt mag je het nog steeds blijven doen. Ja, als je zegt, ik doe het op een aannemensom, dan ben je de pineuters duurder wordt, want dan is het jouw risico. Ja, dat doet niemand natuurlijk. Nee. En dan heb je ook nog aanbestedingen met gunstcriteria, En daar heb je nog best wel veel mogelijkheden om, er, om eruit te draaien. Wat heb Zoals, je dan? Heb je dan nog... Gunstcriteria? Ja, uh, aanbestedingen. Ja. Uh, uh, je doet een aanbesteding en uiteindelijk vul je dat keurig in. Dan hebben ze vooraf een aantal criteria bepaald, waarop ze bepalen wie dan de, de opdracht krijgt. Alleen die houden helaas nog te veel ruimte over om daarna te zeggen... oh ja, het is een beetje duurder geworden... omdat de aanbesteding iets anders was dan de opdracht uh, nu. Oké, okay, ja. En dat is bij Noord-Zuidlijn en alles wat uh, daarmee te maken heeft. Ja, ja, ja, ja. Ja, wat? De, de, de, de, jij zit in het wereldje, of niet? Nou, toevallig wel over aanbestedingen. Maar ik hou, ik hou niet van het uh, verschuilen achter van... nou, als we het nou uh, zo doen, dan kunnen we toch nog... Uh, de prijs flink opdrijven. Ja, nee, maar dat is natuurlijk ook logisch. Dat is Alleen. Wel wat er eigenlijk gebeurt. Ja, maar hoe kan, het, um, uh, hoe kan het dat iets zo verschrikkelijk veel duurder wordt? Of is dat, heeft dat gewoon mee te maken dat het al zo verschrikkelijk duur is? Sommige dingen zijn zo moeilijk dat je het vooraf niet kunt uh, berekenen. Waarom dan niet? Nou, omdat er allerlei dingen veranderen. Omdat ze vinden dat. Uh, dat uh plotseling toch over een iets andere route moet dan, uh, dan uh, bij, de, bij het uitbrengen van de offerte het geval was. Ja. Dat kan bijvoorbeeld, of de omstandigheden zijn de politiek veranderd, dat kan ook nog gebeuren. Oh, oh, dat kan ook nog, dat de BTW opeens verandert of zo, ik roep maar wat hoor. Maar, bijvoorbeeld, ja. Uh, gewoon ja, dat iets, het, iets vreemds. Al dan... over het algemeen gesproken komt er gewoon op neer dat je op dat moment niet eens kon weten hoe het ging verlopen. Ja, <laughs> dus eigenlijk als je, als je voor een tunnel een offerte laat maken, blijft het altijd een beetje een schatting. Precies. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is, uh, dat is uh, zitten we wel heel erg nu in de antwoorden, maar daar komt ook vast nog wel een aanvulling uh, op. Ja. Alleen. Oh, uh, nou, um, dus ik, ik denk dat we ik denk dat we de luchtbelletjes in ieder geval een beetje als beantwoord uh, beschouwen. Dat lijkt me het ultieme kookpunt. <laughs> Dankjewel, je wel, Jan. Oké. Okay. nog. Hoi. Doeg. Dit is uh, Air met. Uh, ja, vanwege de luchtbubbeltjes. Hè? All I need heet het liedje. this way. Yeah. Luchtbelletjes, heet deze band nee hoor, ze heet uh, R. Uh, Manon, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Hoi. Ik heb een vraag ja, over... Ja, uh... ik, ik, ik hoorde hem al. Ik vind het een goede vraag. Ja? Ja. Oh, ik dacht, eigenlijk is het een hele simpele vraag. Nou, maar, maar wel, heb eigenlijk... je er onlangs nog last van gehad? Nou, daarom juist. <laughs> ik, uh, het verhaal is zo dat... Um... Ik uh, heb een paar jaar geleden heb ik een, uh, een deken van mijn zus gekregen, die zij zelf gemaakt heeft. Zij heeft namelijk uh, zelf schapen in de wei lopen. Ja. En van die wol uh, die jaarlijks uh, afgeschoren wordt, daar spint zij weer wol van. En uh, ik uh, heb nog een of ander kussen nodig. Ik denk, weet je wat, ik ga zelf eens een poging wagen... Dus ik ben van de week heeft zij uh, allemaal strenge wollen voor mij uh, gesponnen en getwijnt. En uh, nou die heb ik nu. En ik uh, driftig aan de slag. En ik weet wel, als kind had ik al, al een vreselijke hekel aan wolle trui. Want die prikte en kriebelde en ik moest me niet aanstellen, zeg maar. En uh, ja. Maar en mijn zus heeft nergens last van. Ik wel. Want de vraag en... is dus, waarom prikt het wol van ja, uh, ben... de wol van schapen? Ik ben nu met die wol aan het breien. Nou, en ik moet daar gewoon af en toe gewoon mee ophouden. Want zelfs mijn vingertoppen, die branden helemaal. Eeuw. Ja, dus yeah. ik denk, waar, waarom is dat? En dan kan je wel denken, oké, okay, het is misschien wat ruwe wol. Maar ja. Maar zit je nu een kussen te breien? Ja, een soort, soort uh, rolkussen, zeg maar. Op hm, zo'n uh, rondbreipen. Oh. En, uh, dus je bent constant in contact met die wol... En het is wel een vrij grove wol, omdat het zeg maar voor in de woonkamer is. Niet om op te liggen of zo, maar oh ja. gewoon uh, zo'n decoratiekussen. En, uh, maar ik heb het ook bij uh, Angora-wol bijvoorbeeld. Ja. Dat is toch super zachte wol. Hmm. En waarom heeft de ene mens dat nou wel en de andere mens niet? Ja, zijn er mensen die geen last hebben van wol, dat het prikt? Ik dacht altijd dat iedereen er wel last van had. Dus ik vroeg me altijd af waarom we dan toch steeds kleren van wol blijven maken. Ja, nee, niet. Want mijn zus, dat is een abs, die wil alleen maar wol dragen. Oh. Maar die, die vindt dat dus absoluut niet prettig Heeft ze geen last van het gebrik? Nee, nee, nee. Houdt ze misschien de beste wol voor zichzelf? Nee, nee, nee. Oh, nee. <laughs> Het is dezelfde wol. Nou hoor ik jou zo even tussendoor... van dat je zus aan het uh, spinnen en aan het twijnen is. Wat is twijnen? Volgens mij is dat zeg maar... je spint eerst een draad van de yeah. wol... Yeah. en dan ga je met uh, twee draden... die wikkel je dan om elkaar. Volgens oh. mij is dat twijnen. Oh, dat klinkt heel logisch. Ja, ja. ja, ja. En, ik, ja? En, nee, en waarom heeft ze schapen? Woont, woont ze op een uh, boerderij? Eh... Nou, ze wonen inderdaad in een buitengebied en uh, ze is dierarts. Oh, wat leuk. En dan hun eigen schapen voor de wol. Ja, en uh, dat is. ik vraag me niet welke ras, maar een beschermd ras. En dan, dan oh. uh, fokken ze ook weer op om daar wat meer uh, schapen van in Nederland terug te krijgen. Dat zijn luxe schapen. Ja, puur voor de lol. Ja. Ja. Ja, ja. En, uh, en dan bedenk jij van ik ga een rondbrei kussen voor de woonkamer maken. Ja, dat zit wat lekker. Als je met, uh, op je bank zit en je hebt dan zo'n zo zo hokker of poef, heet dat. En dan vind ja. ik dat lekker om daar nog een kussen onder je knieën te leggen. als raken ze dus zo overstrekt. dan kwam een, ik op het idee. Een maar beetje te nestelen, hè? Ja. ja, maar ik weet niet of ik het nou nog zo'n goed idee vind. Nee, als je van die de zomer komt eraan... heb je die kriebelwol in je knieën de hele tijd. Ja, ja, nou ja, nee, daar moet ik wel uh, inderdaad een broek uh, aantrekken. Want op ja. mijn blote huid verdraagt ik dat absoluut niet. Nee, ik weet niet of het dan wel zou... Ik zou stoppen met breien gewoon. Nee, uh, nee, nee. want die deken... Je, ja, oh nee, die deken heb ik ja. weer met een andere stof uh, gevoerd, zeg maar. Dus daar heb je geen last van. Dus het, of minder last in ieder geval. Toch wel fijn als je zo handig bent, hè? Ja, ja, ja. Maar ja, dus. ik heb ook nog even... Dat gaat ook over haar. Uh, over het babyhaar. ja. Maar dan niet over baby's. Maar je maakte net een opmerking over. Of um, er werd een opmerking gemaakt dat mannen het zo erg vinden om kaal yeah. te zijn. Ja. Yeah. Ik heb totaal wat anders. Ik vind het heel erg. Ik zou zelf een keer mijn haar af willen scheren. Maar dat is maatschappelijk niet ge uh, geaccepteerd nee. als een vrouw dat doet. Nee. En dat houdt me dan toch weer tegen. En dan denk ik, goh, waarom. Mag een man dat wel. Natuurlijk mag een vrouw dat ook wel. Maar ik weet zeker als ik dat doe... Dat, dat men dan achterom kijkt van, oh, die is vast ziek. Maar Manon, hoeveel jaar ben jij? Ik word dit jaar 50. En je, je voelt de behoefte om je haar af te scheren? Ja, ik heb hekel aan haar op mijn hoofd. Waarom? Ja, vind ik niet fijn. <laughs> en hoe, hoe zit het nu dan? Gewoon kort. En ik probeer het steeds korter. En ja. daar krijg ik natuurlijk ook uh, veel opmerkingen over. Ja, ja. Maar dat maakt niet zoveel uit. Maar uh, vorig jaar wilde ik het eigenlijk uh, eraf halen. Maar ja. ja, er houdt me toch iets tegen. Maar helemaal kaal? Of... Ja. Hele... Ja. Nee, echt alles eraf. Dat lijkt me zo heerlijk. <laughs> <laughs> maar ook al aan jou merk ik van, dat is... Uh, Apart als je dat als ja. vrouw wil. Ja. Ik, zal, ik ben niet de enige, hè. Er is uh, uh, zo'n bekende zangeres uh, geweest ooit. Ja, Sugar Lee Hooper. Ja. Nee, nee, die, nee, die niet. Ja, die, uh, ja, ik weet toch. niet hoe de naam is. China ja, Jeanette ja. Nou, ja. dat vond ik zo prachtig. Ja, dat vond ik ook mooi, ja. Maar ja, zo iemand, die, die is dan, uh, weet je wel, dat, daar is het dan uh, van Ja, dat is een artiest die het geen uh, type is. is. Ja. Maar ik, ja, ik vind dat toch wel... Uh, nou, ik, ik reageer zo omdat ik het nog nooit iemand heb horen zeggen. Van, ik heb zo'n hekel aan haar op mijn hoofd, ja, ik zou het wel ja. af willen scheren. Maar het is, toevallig stond er, ik denk dat dat ook alweer een half jaar geleden is hoor, maar toen stond er in de Linda, dat blad van Linda de Mol, ja. daar stonden uh, portretten van vrouwen die inderdaad hun haar... Uh, gewoon afgeschoren hadden, die kaal waren uit keuze. Dus niet, ja, ja, niet omdat dat. ze chemokuren moesten ondergaan nee. of, uh, of iets anders, een operatie of iets dergelijks. Maar gewoon omdat ze het mooi vonden. Ja, ja. En die zeiden toch ook wel, daar hoorde je ook wel vaak, dat het ja, omdat het zo weinig voorkomt dat mensen dat gewoon uit esthetisch oogpunt doen. Ja. Uh, ten eerste ook omdat je de, als je, je haar afscheert, dan kom je er pas achter wat voor uh, bobbeltjes en putjes je ja. eigenlijk allemaal op je hoofd hebt, ja. of zo'n platte achterkant. <lacht> en ten nou ja. tweede, inderdaad, is het maatschappelijk op een of andere manier associeer je het meteen met: uh, oh, die, die heeft inderdaad chemokuren ondergaan. Of, uh, ja, ja. ja, ja. En dat weerhoudt natuurlijk veel mensen ja. ervan, want ja, het is er niet uh, het ik, niet dat dat, uh, ik vind het de, bij mensen, je ziet het wel eens... en dan vind ik het inderdaad helemaal niet lelijk. Ik vind het zelfs wel een mooi gezicht. Ja, maar het is niet ook. de eerste associatie die je wil hebben. Dat als je iemand tegenkomt, dat mensen zeggen... Oh, heb je chemo ondergaan? Heb je nee, een chemo dat, dat gehad? is ook zoiets. En daarbij, uh, ja, dat, uh, om dat nou op de radio te zeggen... Uh, ik vind ook, maar goed, uh, niet heel Nederland luistert, maar... Um, Sinds, oh, ik ben niet zo heel goed aan been, dus ik maak mm -hmm. af en toe ook gebruik van een vervoersmiddel, als je begrijpt van ik bedoel. Ja. En uh, dan dat is helemaal zoiets van denk, ik, ja, Manon, uh, als je het ja. verkeerde richting op wil laten denken, dan uh, ja, klopt dat plaatje helemaal. Dus ga je het inderdaad uitzien alsof je van alles uh, aan de hand hebt. Ja, en dan denk ja. ik, eigenlijk is dat toch jammer dat je door zoiets toch laat houden. Nou ja, ik vind het wel fascinerend dat je, ondanks dat je, dat, je dat, allemaal, dat je daar allemaal over nadenkt, dat je toch zelf, heel eerlijk gezegd, de behoefte wel hebt om het eraf te... Ja. Ik heb het wel als gemieden met het gehad. Ja. Yeah. Dus ik, in die zin durf ik het wel aan, want yeah. dan zie je toch ook wel erg goed de vorm van je hoofd. En, en uh, laatste jaar draag ik het inderdaad ook heel erg kort. En 99 van de 100 mensen zeggen van, nou ik vind niks hoor. Ik denk dat ik zelf de enige ben die het leuk is. Ah, <laughs> ja. hij is maar wel het belangrijkste. Omdat, dat is ook weer zoiets, weet je wel, van, uh, uh, ja het, is, het wordt niet geaccepteerd, want uh, wat wordt er vroeg, werd er vroeger altijd gezegd? Uh, haar is sierad van de vrouw, nou ik vind dat toch zo'n uh, aparte opmerking. Ja. Ja, ja, nee, ja. Nee, ik, moet zelf, ik moet eerlijk zeggen, het is radio, dus je weet het niet. Maar ik heb, ik heb heel lang haar zelf. Mm. En ik, ik durf het echt niet af te knippen. Gewoon omdat het zo bij me past. Ja. En omdat iedereen kent mij ook met lang haar. Dus als ik het ooit af ga knippen, dan moet ik echt volgens mij nog drie maanden. Iedere keer weer zeggen, ja, het is eraf. <laughs> ja, het is geknipt, ja. Nou, dus, het, uh... het heeft wel groot effect. Want uh, de eerste keer, toen was ik uh, midden... Ergens. Toen heb ik het inderdaad uh, uh, rigoureus afgeknipt. En ook nog, ik ben zelf donker van mezelf. En toen had ik uh, het bijna wit geverfd. Ja. Toen kwam ik op mijn werk. En uh, god, ben jij een nieuwe stagiair? Nee, ik ben je collega waar je al twee jaar mee werkt. Dus ja, je kan wel reacties verwachten. Ja. ja, dat is wel. maar je bent dus sowieso wel een beetje... vindt het wel leuk om iets opmerkelijks te doen. Ja, dan moet je het gewoon een keer afhalen. Ja, ja. Je, het, is ook met, het is ook zo weer aangegroeid in ieder geval tot de stekellengte. Ja, daarom dus. Uh, Daar dus hebben we het leuk. over aan? Ja. Dat is spannend. Ja, nou, het is wel <laughs> grappig. Want op de chat is een, een chat die meeloopt met dit programma. En daar hebben we het over. En dan krijg ik meteen van allemaal mensen niet afknippen, niet afknippen. Uh -huh. maar, maar waarom dan niet? Ja, inderdaad. Dat is dan even de vraag. Wat is de, waar, waarom? Ja, waarom? Daar ben ik dan ook zo. Wat, wat, wat is er zo mis mee? Ja. Als een vrouw dat doet en nog verder gaat dan alleen maar afknippen. Ja. Nou, ik ben er, moet ik zeggen, ik ben er wel heel erg aan gehecht hoor. Ik ben aan de aan die. Uh... Ik zou het heel nou, raar vinden. Ik zou je zeggen, ik heb, ik heb tot mijn 26e echt ook heel lang haar gehad. En uh, dat mocht ik van huis uit af. Oh, ik had een moeder die niet wilde. Weet je, die, die uh, stampte dat er ja, zo'n kei ja, spijt ja. van. Terwijl ik eigenlijk altijd kort haar wilde hebben. Ja. Dus, nou ja ja misschien heeft het ook wel daarmee te maken ja. of, of dat je denkt van uh, goh, uh, ja daar heeft het vast mee te maken inderdaad het, het is de, eigenlijk de omgekeerde plaatje jij wil niet ja. van je lange haar af en nee. ik wou toen de tijd geen lange haar hebben met, werd gedwongen om lange haar te houden ja ik, weet, ik wou zo graag een pony en dat mocht ook niet van mijn moeder dat vond ik zo stom dat ik wil, wilde dat graag en het mocht niet en nu heb ik twee dochters en ik iedere keer als zij met scharen gaan spelen dan zeg ik eerst meiden wat er ook gebeurt, er wordt niet in haartjes geknipt. Ah. Want het is, het, het is toch iets, inderdaad... Uh, ja. dat ik, ik zou het echt heel erg vinden als die opeens een kort kopie zouden hebben. Maar dan groeit al dat wel weer aan. Ja. ja, dat ja. is ook zo. Ja. Maar ja, het zit goed, vind ik. <lacht> ja. Vind jij, ja. ja. Ja, erg, hè. Oh, wat verschrikkelijk. <lacht> ik ben gewoon mijn moeder geworden. Ja. <lacht> Hoe oud ben jij dan? Uh, ja, dat vraag je niet. Oh, jij wel een mij. Ja, precies. Je hebt helemaal gelijk. <laughs> maar ik, vind, ik moet er nog even aan wennen. Dat ik, okay. uh, ik nader de 40. Oh. Daar leef ik nog even naartoe. Dat, dat geeft me nog even. Ja, ja, ja. Maar nee, dat, uh, dat haar blijft nog even lang. Maar ik, nou ja, ik, vind, ik ben benieuwd. Als je ooit besluit om het er toch af te halen... dan uh, moet je het even laten weten. Dat doe ik. Ben ik, want ik nou, het is... Dus, oh, nou, is, ik weet, dit duurt te lang. We gaan mensen saai vinden. Maar ik wil het toch nog even vertellen. Ja. Want in het kader van het hele uh, gedoe over de hoofddoekjes. Ik hoorde het nu ook weer bij Casaluna voorbij komen in het hele gesprek. Heb ik een tijdje uh, een hoofddoekje gedragen? Oh ja. Want ik dacht, ik, vond, ik vind het zo belachelijk. Ik vind het intens belachelijk om mensen te verbieden om, nou ja, wat jij zegt, of je, haal, of je ja. hoofd kaal te scheren, of ja. een hoofddoekje te dragen, ja. of het blauw te verven voor mijn part. Wat maakt ja. het allemaal uit? Ja. Dat ik een tijdje. En ik heb daar zoveel reacties op gekregen. En mensen, dat is echt. Um, dat werd op een gegeven moment echt vervelend. Ja, ik geloof het gelijk. Ik. Uh, uh, ik, ben, ik, zou, ik, ik hou ook graag van dingen op mijn hoofd zetten. En, uh... Je wordt wel steeds raarder hoor, Manon. Ja, maar dat is niet erg. Ja, Ik zie je nu voor, voor me met allemaal dingen op je hoofd. Maar nee, goed, ja. dat ja. bedoel ik voor hoofddeksels. Ja, ik heb vanmiddag ja. nog een hele leuke hoed gekocht. Een en, hoedjes, petjes. Maar ja. het is ook een beetje noodgedwongen. En dat is ook een beetje het dilemma om dat haar niet af te scheren. Want ik heb sinds een jaar blijk ik... Uh, allergisch te zijn voor UV-straling. Dus ik denk, nou, word ik, is dat, is dat een, een, een signaal of zo? Dat het ja. dus echt nee, dan zou ik dat niet doen. Nee. <laughs> dat lijkt me inderdaad heel onpraktisch. Ja. Dus nu wil ik, in het kader van het hoofddoekje, denk ik van, nou, ik kan het wel doen. Ga je toch gewoon een doekje op je hoofd leggen? Ja. Okay. Maar dan krijg je weer die reacties die jij dan gehad Ja, hè? en dat is echt bizar. En ik denk dan ook wel eens... Uh, uh, want mensen, de mensen die niet eens heel naast staan, die voelen zich toch te roepen, ge, geroepen om, om maar uitspraken te doen over hoe je... Hoe, ja, dat uh, ja, is het leffende Ja, <laughs> precies. Maar aan de andere kant doe ik het ook net zo hard. Ik doe het ook bij andere mensen. Als iemand opeens, weet ik veel, een hele bolle rode jas aan heeft, dan zeg ja? ik ook van... Goh, waren de tomaten in de aanbieding. Ja, dat is oh. toch, toch een beetje, beetje, beetje mensen eigen om ja, dan zo'n opmerking hier te maken. Ja, dat is... Maar ja, er zijn wel grenzen in natuurlijk, ja, ja. Wat, wat je daarmee doet. Ja. Maar het, ik blijf het bizar vinden, want bijvoorbeeld inderdaad zo'n hoofddoekje, het is... Vroeger hadden vrouwen altijd een ja. hoofddoekje om, dan gingen ja. ze naar de winkel met een hoofddoekje, en nu opeens is ja, het een... een andere betekenis gekregen Ja. Natuurlijk. Nou ja, goed. Nou, ik ben benieuwd, Manon, als het eraf gaat, laat het me nog even weten. Dat laat ik weten en ben ja. benieuwd of iemand antwoordt op het... Uh, op het wolverhaal, want daar ging het uiteindelijk ging allemaal het om. Waarom wol bij de ene mens wel prikte bij de andere Ja, niet. daar ben ik heel benieuwd naar. Ik doe mijn best, Manon. Oké, okay, succes Goed. met de uitzending. Doei. Doei. 0800-1121. Ik heb een probleem, want ik heb uh, zowel Anne als Gert-Jan en Ramon... een beetje beloofd dat we voor drie hun vragen zouden beantwoorden. Nou, bij Ramon is het gelukt met de luchtbelletjes. Maar de vraag um, van wie is een eilandje... als dat uh, gevormd wordt door een vulkaan in de oceaan? Van wie is het dan? Die vraag van Anne is nog niet beantwoord. Dus sorry, Anne, het wordt iets later. Uh, blijf, blijf nog heel even wakker. En uh, Gert-Jan wil dus. Uh, ja, er is een beetje een antwoord opgekomen... Maar dat zou fijn zijn als daar nog een aanvulling op komt. Uh, waarom uh, tunnels en dergelijke altijd. Of altijd. Vaak nog miljoenen duurder uitvallen. dan de oorspronkelijke raming of schatting. 0801121. Uh, Jappie. Hey, dag uh, Astrid. Hallo Jappie. Ja, sorry. We hebben nog maar drie minuten. Dus ik moet je een beetje opjagen. Geeft niks. Ja. Hey, hey, ik dacht uh, even een antwoord geven op uh, de vulkaan en uh, het eilandje. Ja. Dat noemen ze toch een atol? Oh, is dat een atol? Ja, dat weet ik ja. dan weer niet. Slecht, hè? Nee, dat weet ik ook niet. Maar, dat dacht <laughs> ik even. maar je vraagt hey, het en, even. Ik dacht, en ik dacht even logisch na te denken over het feit van... Uh, uh, het is maar net of het land uh, wat in de buurt is of zo... het annexeert. En misschien moet je er wel met een bootje heen varen... om je eigen nationale vlakte te, te planten. En dan is het van jou. Ja, dat zal ah. toch niet... Ik weet het niet. Het zal toch niet waar zijn? Nee, dat weet ik niet, Aastrid. Nee. Hé, hey, zal ik mijn vraag stellen? Ja, ja. Uh, wil ik het hebben over het weer, maar dan niet het, uh, het weer wat in kleding kan zitten? Oh ja, dat is irritant. Ja, en, en hoe krijg je dat eruit? Ja, niet. Als je het er niet uit krijgt. Nee, het gaat er nooit meer uit. En, en wat is dat voor verschijnsel? Ik weet dat het wel iets met vochtig zo te maken heeft. Wat een goede vraag. Dus ik ben heel benieuwd of iemand daar uh, tekst en uitleg over ja. kan geven. Ja, eventjes voor de mensen die het niet kennen. Je doet een, stel, je doet een witte was in de wasmachine. En, ja. en je vergeet het helemaal. En je gaat op vakantie en je komt een week later terug en je haalt de was uit de machine. En er zitten er allemaal van die kleine rottige zwarte vlekjes in. Ja, en, precies. En dat stinkt. Dus dan doe je eerst doe je de was nog een keer. Dan is de stank meestal wel weg. Maar die kleine rottige zwarte vlekjes, die krijg je er niet meer uit. Nee, dat bedoel ik. Nou, dat gebeurt me nou nooit, maar wat is dat vervelend? Nou, ik heb het, ik heb het wel eens gezien en als je nou een heel mooi t-shirt of zo hebt, ja. dan kan je het weggooien. Ja, precies. En je, wat dacht je van kinderkleren? Ja, ja. oké, okay, daar ben ik niet zo in het thuis. Ik weet. wel. <laughs> ja, dat heb ik gehoord. Ik heb, wat heb je onlangs nog uh, het weer in gehad? Een mooi t-shirt. Uh, in mijn douchegordijn. In je douchegordijn, ja, maar dat gaat eruit met een beetje chloor in de wasmachine. Oké. Okay. Ja. Nou, dan ga ik dat eens even proberen. Ja, maar niet te veel gloor, want dan springen de gaten in je, in je douche. Dat <laughs> nee, is goed. Okay. Hey, ik, bl ik, ik blijf even lekker luisteren verder. Nou, dat dit. vind ik nou een heel goed plan, Jappie. Hé, hey, de haren reizen met de bergen. Oh, dan heb je ze gelukkig nog. <laughs> ja, ik wel. Dan heb je zowel een berg als haar. Nou, dat is ik ben 51, zo... maar ik heb alles nog. Nou, maar je klinkt er ook trots op. Ja, dat ben ik ook. Ik ben ja, heel tevreden met mezelf. Ja, nou, dat, dat vind ik fijn om te